VN-secretaris-generaal Guterres heeft beloofd dat elke werknemer van de UNRWA die betrokken is geweest bij de aanval van Hamas tegen Israël op 7 oktober ter verantwoording zal worden geroepen. De UNRWA is een hulporganisatie voor onder meer Palestijnse vluchtelingen. Eerder deze week werd duidelijk dat medewerkers van die organisatie zouden hebben geholpen bij de aanval op Israël. Nederland stopt daarom met geld geven aan de organisatie net als veel andere westerse landen. Oekraïnse ambtenaren van het ministerie van Defensie zouden 37 miljoen euro hebben verduisterd. Dat zegt de geheime dienst van het land die de fraudezaak heeft ontdekt bij het eigen leger. Er werd een bestelling gedaan voor 100.000 granaten. Die waren betaald, maar werden nooit geleverd. Volgens de geheime dienst is het geld doorgesluist naar buitenlandse rekeningen. Mogelijk hebben hoge ambtenaren van het ministerie en de directie van de wapenfabriek het geld in eigen zak gestoken. Het grootste cruiseschip ter wereld, de Icon of the Seas, is begonnen aan zijn eerste reis. De boot is 365 meter lang en er kunnen 10.000 mensen aan boord. En op het schip zijn onder meer zeven zwembaden, een ijsbaan, mega veel glijbanen en een indoor waterval. Voor een reisje van een week betaal je omgerekend al snel 1.700 euro. Een drukke avond gisteren voor voetballiefhebbers. In de eredivisie werden maar liefst vier wedstrijden gespeeld. FC Utrecht en Excelsior moesten het doen met gelijkspel. Net als RKC Waalwijk en Sparta. Koploper PSV won van Almere met 2-0. En ook Ajax ging er met de winst vandoor tegen Heracles. Daar werd het 2-4. Toch was trainer John van Schip niet helemaal tevreden. De eerste helft was niet goed van ons. De tweede helft was een stukken beter. Uh, aan de bal waren we veel beter. We maakten een paar goede goals. Uh, veel kansen gecreëerd... Maar ja, we zijn ook nog wel uh, nog steeds uh, kwetsbaar uh, verdedigend. Uh, en daar, uh, ja, daar moeten we natuurlijk wel uh, uh, zeg maar richting volgende week uh, in ieder geval veel beter in worden. Want volgende week wacht een pittige tegenstander. PSV komt dan op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Het weer dan nog. Het is best een koud maar zonnig ochtendje. In het hele land is het rond het vriespunt. Later warmt het op, de zon blijft ook schijnen en het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Goedemorgen, het is zondag, het is tien uur, het is tijd voor jazz, hier bij ZFM vanuit Zandvoort. En u hoort het eerste nummer van William Olsen met het nummer Honey Circle Rose van het gelijknamige album. En natuurlijk met uh, Monta Monica, uh, Toet Stielemans. Um, ik heb een paar nummers uitgekozen dit, uh, deze twee uur en waarbij eigenlijk de saxofoon uh, wel uh, centraal staat. Niet helemaal, want het wordt een beetje misschien te eentonig, maar... Ik heb een paar mooie nummers uitgekozen, speciaal met de saxofoon. En als je de saxofoon centraal stelt, dan mag zeker één uh, artiest niet missen. En dat is natuurlijk uh, John Coltrane. John Coltrane op saxofoon samen met uh, Duke Ellington. En is natuurlijk uh, de saxofoon centraal staat, uh, dan zijn er ook verschillende saxofoons. Uh, wat we net hoorden was waarschijnlijk een uh, sopraan of een alt was vermoedelijk te horen. Maar aan de andere kant van het spectrum zit natuurlijk de bariton saxofoon. En dan heb ik een uh, saxofonist uitgekozen. Die komt uit New York. Hij is geboren op 6 april 1927. En dat is uh, Carrie Mulligan. en uh, Hij was een... Uh, Amerikaanse jazz is componist en een arrangeur. En hij geldt als een, uh, een van de een bariton saxofonisten uit de jazz Met name uit de periode van de cool jazz. Yes. Hij werkt ook samen met onder andere Miles Davis, Stan Kenton, Paul Desmond en Chad Baker. En Mulkan, uh, was naast dat hij een uh, zeer bevlogen saxofonist was, ook een zeer goede uh, pianist. Zoals gezegd, Carrie Mulligan met het nummer Dead Old Feeling. <middels> J'ai rien I'm <laughs> There's the bold, brave spring of a tiger that quick as you walk. Jane Monette met uh, I Believe In You in 1977 geboren Monette uit uh, New York, Long Island een prachtige stem uh, ook even om uh, het thema saxofoon en van de andere kant te belichten het was wel geen saxofoon maar uh, een andere soort van muziek, maar als je het over saxofoon heeft, dan moet je het natuurlijk ook hebben over een uh, ja, dit is ook wel een bijzondere saxofonist uit uh, begin de vorige eeuw hij speelde in het uh, orkest van uh, Duke Ellington en hij had toch wel een uh, bepaald stempel de sound van, de, van zijn muziek. Zijn naam is uh, Ben Webster en ik heb een nummer uitgekozen van het gelijknamige album Soul Feel. Um, nou, we blijven nog lekker even bij de saxofoon. En um, als je het over saxofoon hebt, dan mag natuurlijk 1-0 absoluut niet missen. En dat is Take 5. Ik heb echter een andere versie van Take 5 uitgekozen. Met een beetje een, uh, ja wat zal ik zeggen, een beetje een Zuid-Amerikaans-Braziliaans tientje. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Just stop and take a little time out with me just take five stop your busy day and take the time out to see i'm alive though i'm going out of my way just so i can pass by each day not a single word do we say it's a pandemic. To be so polite, you could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just five. Just take five. Week 5 met uh, van Dave Brubeck met Kaper McRae en de studio Rio de Janeiro. Uh, het is een heel andere uh, ja, nummer als het origineel en daarom uh, gaan we nu ook het origineel spelen van een hele andere begnaderde saxofonist en dat is Stankets met het nummer uh, The Girl from Ipanema en uh, met zang Astrid Gilberto. Dun, dun, dun.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 de Nederlandse drummer Erik Ineke en zijn Jazz Express en de zangeres Deborah Brown de Amerikaanse Deborah Brown van het album For the Love of Ivy ja, sorry, nog een keer, van het album For the Love of Ivy een tribute to Ivy Anderson prachtig, Nederlandse uh, muzici. en een prachtige saxofoonspel en uh, ook op de trombone en ik heb nog een andere jonge saxofoniste gevonden uit uh, Italië, ze woont tegenwoordig in, uh, in New York en ze heet uh, Ada Rovatti. En ze heeft een album samen opgenomen. Samen met de Nederlandse V. Klaassen. Het album is van december 2023. Dus het is vers van de pest. Zoals gezegd. Ada Rovatti op saxofoon. Met V. Klaassen op zang. En het nummer heet Hey You. Hey you. Who are passing by. As your day. Been as bad as mine Your eyes are lost in thought That makes me wonder why. Rooftop Do you, you like to smell the Fresh cut flowers Ada Ravati op saxofoon van het album The Hidden World of Pilo. Met twee Klaas op zang met het nummer Hey You. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz hier bij ZFM. Elke zondagochtend. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. En zometeen in de tweede uur gaan we lekker door met mainstream jazz... en de saxofoon die centraal staat. Ik hoor graag terug naar het nieuws en de reclame.